Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb vindt dat het kabinet excuses moet maken... voor het slavernijverleden van Nederland. Hij zei dat in de herdenkingstoespraak bij het Rotterdamse slavernijmonument... aan de vooravond van Ketikotti, de viering van de afschaffing van de slavernij in 1863... De Nederlandse regering heeft tot op heden geen excuses aangeboden... voor de slavenhandel en slavernij. Mogelijk omdat met de beladen term excuses... de regering ook juridisch aansprakelijk kan worden gesteld. In 2013 zei toenmalig vicepremier Asscher wel... dat de Nederlandse regering diepe spijt en berouw heeft. Veertien EU-landen willen met Duitsland praten over het terugnemen van migranten. Het gaat om asielzoekers die in andere landen zijn aangekomen voor ze naar Duitsland gingen. Merkel schrijft dat in een brief van de fractieleiders van regeringspartijen, CDU en CSU. De partijen praten binnenkort over de afspraken over migranten die binnen de EU zijn gemaakt. De CSU vond het vluchtelingenbeleid van Merkel tot nu toe te slap. En Merkel heeft nu CSU-minister Seehofer belast met de uitvoering van het terugkeerplan. Overigens hebben Tsjechië en Hongarije meteen ontkend dat ze migranten willen terugnemen. Steeds meer Britten hebben sinds het brexit-referendum in 2016 een tweede Europese nationaliteit genomen, schrijft de BBC. Vorig jaar kregen bijna 13.000 Britten een paspoort van een EU-land. En in 2015, een jaar voor het brexit-referendum, waren dat er nog geen 2.000 Britten kunnen met een EU-paspoort na de brexit ook vrij blijven wonen, werken en reizen binnen de EU. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Oostenrijk vanaf de vijfde positie. Hij moest in de derde en beslissende sessie ruim zeventiende seconde toegeven op Valtteri Bottas, die van pole position vertrekt. De Vind bleef zijn teamgenoot Lewis Hamilton nipt voor. Sebastian Wettel start morgen vanaf de derde plek. Het weer zomers, vanavond inwaarts nog lang warm, minimaal vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen opnieuw zonnig, droog en warm zomerweer. Het wordt gemiddeld 26 graden.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 ZFM's Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond. Op ZFM Zaterdagavond. De Nightwalk. Van 9 tot 12. 9 tot 12. with the Met de party update. Oh, And I don't think it's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 CFM. CFM. Ja, uh -huh. Maybe all you need to show that ...deze zaterdagavond. Het is uh, volgens mij vandaag 30 juni hè? Ja, en uh, de laatste bericht. Mooi weer, mooi weer en nog eens mooi weer. Dus uh, het weekend kan niet meer stukken. Welkom bij de aflevering van de Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Als opening worden Lucas en Steve en Brandy met I Could Be Wrong. Het komen nu natuurlijk het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk de laatste show, de party update. En natuurlijk de tiende bovenbeste plaats voor de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mauso met zijn Global House vibes En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. Maar nu is muziek, want zie jij je radio gekluisterd. Chris Gross Amsterdam, tezamen met The Boy Next Door. En natuurlijk Conor Maynard met Whatever. Je hoort het nu hier op de radio. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to. Could you take it and I'll make you fly over.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 Never kid. and Baby, I don't regret it. I'm pretty sorry that you never met But girl, I work on that Even a million miles won't get me gone I'll meet you every night Can every dream I find you That makes me smile Whenever, wherever We're meant to be together I'll be there and you'll be near And that's the deal, my dear We're over, you're under You're never Still, you might be. Deur. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Brada, kijk naar beneden. Hé, yo, yo, yo. Felix, kom met hem bij. Ik ga sowieso op die moed op. bro. Brana, luister. Ik ga op die bike. Oh. Hoe ga jouw bike Je hebt geen rijbewijs. Als er iets gaat, dan gaan we het eerlijk doen. Steven, piers gaan, één keer.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 de nigger komt niet met je maar Ik ken de stijl, ik ben de vader Break it down for me, mama Bitches willen mij Bitches, bitches willen mij Bitches willen mij Bitches, bitches, willen, mij. bitches, bitches, willen, mij. bitches, bitches willen mij Bitches willen mij mij Ik heb lijst om mijn bloed stromen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 er wordt gepusht, ja we duwen hier Dus schuurt ze mij en ze schuurt papier Kijk, ballon die is groot, ik kan wegzweven Maar je chick zit geplakt als zijn kenteken Niet geslapen, moet een foto met de fan nemen Maar bent te busy met je tentbreken Ik rap met mijn mat, die zit in top deals. Ik heb niks te bewijzen, en ik ben zo so real Terwijl jij een prison breekt, maar geen Schofield Let op je vrouwtje, want ik heb er in mijn mobiel Mobiel Pussy nigga, come me with your drama. I can't stand up the father. Because I'm not a me I can't me, nigga, come me with your drama. I can't stand up in the father. Because down for me, mama. Pussy nigga, come me with your drama. me with your me I saw you across the room Got you in my head now You're all I want all the time And the days don't end Cause I'm losing sleep, yeah, you stole it I can't keep on checking my phone no. I'm out with my friends But I think of you instead Is it alright if I got to know you better? Is it alright? Don't tell me what I need to hear Is it alright If I Got to know you, better. Voor, dat was muziek van uh, Justin Caruso... met More Than A Stranger. Je hoorde de Tritonel uh, Remix. En daarvoor muziek van uh, Busy en Boef... met een nieuwe plaat van een drama. En ik weet, gehoord, dat maar nog meer drama. Want uh, financieel adviseur Frank B... heeft zijn uh, vroegere cliënten DJ Headhunters... nooit tot belastingvrouw aangezet, zegt hij zelf. Dat zei uh, de advocaat uh, Annabelle Visser... vrijdagmiddag voor de rechtbank in Amsterdam. Dat was natuurlijk... Uh, van de week. En, uh, de internationaal vermaarde DJ had de uh, fiscalisten gedagvaard. vanwege de enorme financiële schade die hij door adviezen van Bees zou hebben geleden. De Fiat viel in uh, maart het kantoor de woning van B binnen. Aanleiding was er verdenkt dat hij de Nederlandse muziekster. onder wie DJ's op papier naar belastingparadijzen liet verhuizen om zo een beetje belasting te onderduiken. Eén van hen was Willem Rehberg. Beter bekend natuurlijk als uh, Headhunters. Die voor de vrijdag tonne uh, schadevergoeding van B... en twee van die voormalige werkgevers. Ook Linda de Mol, die, uh, die zat in het, uh, in het partijtje. En uh, ik geloof ook Patricia Pai. Ja... Een beetje jam als je dan uh, gepakt wordt. Hè. Nou ja, de artiesten zelf die weten er dan niks van. Maar ja, daar neem je natuurlijk een belastingadviseur voor in. En die heeft er heel veel verstand van. En uh, die uh, moet ervoor zorgen dat jij meer geld gaat verdienen. Maar blijkbaar wordt er natuurlijk, hoe kan het ook anders, ingezoomd En het Amsterdam Dance Event, IDA heeft bekendgemaakt welke artiesten dit jaar optreden. Onder andere Dimitri Vegas en Like Mike. Jeff Mills, Bornobo Charlotte de Witte, Gaia, Nina Kraviz, Peggy Gou en uh, Richie Halting komen. Eerder was het bekend dat Martin Garrix en Colin Benders erbij zouden zijn. Dus uh, eh, binnenkort Amsterdam Dance Event. Oftewel, die eerder gaan wij weer doen met muziek. Nou, we je aan je radio geluisteren. Blaad die je eerste tig keer moet horen. Dan ga je hem leuk vinden. Bij mij in ieder geval. Het is uh, Jack Jones. We zijn met Mabel met Ring Ring. Hallo,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 Zandvoort Mijn Mario Zandvoort en Weasel. Samen met Lucy XX met Stupid. En daarvoor een nieuwe muziek van Jack Jones en Mabel met Ring Ring. Ja, en uh, zoals ik net al zei, de plaat moet je eerst een paar keer horen... en dan ga je hem leuk vinden. Eerst dan zie je iets van uh, die Mabel. Die, uh, ik weet niet waar ze vandaan komt... maar ze hebben een beetje moeilijk met uitspraken. Maar als je eigenlijk eens een paar keer hoort, dan valt het allemaal wel mee. Zie je CFM's antwoord zaterdagavond, 30 juni 2018. De party update, wat voor leuke feesten erop gaande. her en der in Amsterdam... Uh, en uh, ja, eigenlijk uh, overal, want het is uh, natuurlijk uh, festival. Uh, weekenden zijn eigenlijk allemaal al begonnen. Hè? We hebben nog niet eens vakantie, maar de weekenden kunnen we alvast lekker tropisch uit ons dak gaan. Als eerste in Escape in Amsterdam, het wekelijkse feestje Brainwash. Met onze eigen zandvoortse en Raymundo Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En van meer informatie, check uh, de website escape.nl met onder andere natuurlijk Raymundo. En vanavond meegenomen D-Rashid, Carita La Nina... En uh, de MC is Miss Bunty. Dat vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En uh, iets verderop, als je links uh, Escape hebt, dan heb je aan de rechterkant uh, dan heb je Club R. Vanavond de uh, Falafa After All My Music Festival. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. In Club R. En wat meer informatie op de website uh, r.nl. Met onder andere. Balbino, Sam Blant, Sato, Nicky Bizzle, Avro DJ Wes. En nog veel en veel meer. Dat allemaal vanavond in Club Air. En ook vast uh, feestje in Amsterdam. Is uh, encore am cut after party. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot vijf uur in de ochtend. En zo zal altijd iedere week in de Melkweg natuurlijk in Amsterdam. En voor meer informatie op de website melkweg.nl. Met onder andere Wax Friends, Abstract, Zulju, Casio Verbond en Ozai. Dat is vanavond in de Melkweg uh, encore met Amcat after party. En ik zei al, in Air hebben we de Afterparty van Oh My Music Festival. is uh, Vanmiddag begon om 12 uur en dat duurt tot 11 uur vanavond. is dus bijna afgelopen op de Arena Boulevard. Dat is natuurlijk een groot spektakel. Met de uh, Wiska Liva, French Montana, Big Shaw, Young Thug. Dina Irwan, Boef Freena was erbij. t pain Maya, Mario, Bobby Valentino. Jonah Fraser en nog veel meer. Die waren er allemaal vandaag in uh, het feestje Oh My. Musicfestival in uh, Arena Park Amsterdam. En ook vandaag groot feest. Begon ook vanmiddag om 12 uur. Awakeningsfestival 2018. Dat is ook morgen nog, maar de zaterdageditie is bijna afgelopen. Om 11 uur is het afgelopen. En het zit allemaal in, aan de kant van halfweg, spaarmouden. Dus niet aan de kant van muiden, fels zuid, maar aan de kant van halfweg. Vandaag uh, Awakenings Festival 2018. En morgen natuurlijk uh, het vervolg van Awakening. Met onder andere Adam Bayer, Another, Apple Scale, Bart Skills, Ben Klock, Carl Cox, Dimitri, DJ Rush, Dubfire. Nou nog veel... Jor, Joris Voren trouwens. Ja, gewoon te veel om op te noemen. Het is allemaal nog tot 11 uur. Awakening Festival. Maar niet getreurd. Als je het gemist hebt, morgen kan je weer langs. En nog een leuk feestje. Ik ben er vanmiddag even geweest. Indian Summer Festival. De zaterdag editie. En dan heb ik ook nog een zondageditie, editie. Maar vandaag was het om 4 uur begonnen. Het duurt tot middernacht. Voor meer informatie ik de website... indiansummerfestival.nl met Guus Meeuwers. Sam Veld, Dothan, Donnie en Joost, Lil' Kleine... Chocolate Puma, Afro Broosje, je broer... Lady B, Nick en Simon... en nog veel meer Dat allemaal... vandaag uh, Indian Summer Festival. Maar morgen is het ook, dus check even de website... Uh, indiansummerfestival.nl En dat is natuurlijk allemaal in het geester uh, Ambacht. Dat is uh, zo'n natuurgebied achter Alkmaar. Als je denkt van, Wa, waar is het ook alweer? En wat dichterbij vandaag... in de stalker... in Haarlem natuurlijk, hebben we Gin Juice... Begint rond de klok van middernacht, duurt tot vijf uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website clubstalker.nl. Met Tony, Gin and Juice Dura en Juice uh, Jura en Stappie Steve. En in de bovenzaal, nachtelijke escapades. Dat vandaag dus in de Escape in. Uh, nee, wat zeg ik in de Escape? In de Stalker. Gin en Juice en de Stalker is in Harlem. In de kromme elleboogsteen. Tot zover de Party Update, dom met muziek. En wat het over Chocolate Puma? Die hebben een nieuwe plaat gemaakt, samen met uh, Tommy Sunshine en MX2. En ik moet zeggen, het is anders dan dat je gewend bent van ze. Het is echt stevig. Je hoort ze nu, chocolate proeven met tear this mother down. <tied>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 When it's past three mm -hmm. in the morning, and you can't sleep, how do you feel? Samen Stargame Stargate met Be Right Here. Deze samen met Golden. En daarvoor volgen we de muziek van Mercer. En DJ Snake met Let's Get Three. En zo wordt het even tijd voor de tien boven beste plaats van het dansvoet. Deze week op tien. Johnson Senzala met de GNZ. Op negen Friend With met Lonely. Op acht David Pang en KPD met Disc Jockey. Op zeven RoboSonic en Farrick Dahl met In Arms. Op zes Sherman Ology met uh, Move Out Of My Way. Op 5, Wise at the UK met Filma Nietz. Op 4, Barbara Badidiri, de David Pang remix van Totally Terry en Gypsy Man. Op 3, Harry Romero met Revolution, Deep in Jersey, Extended Mix. En op 2, DJ Coast met Pick Up. Deze week op 1, nog steeds op 1. Volgens mij alweer 4 of 5 week op 1. Pax met Electric Feel. Dat waren de 10 boven beste plaat van Dance. En... Uh, Pax, heb je al zo vaak gehoord, wat dacht je van die ze koos? Kozen. heet hij eigenlijk in Duits, maar het klinkt zo raar hè, Kotse. Wij noemen hem gewoon Kozen Duits Duitsland met Pick Up, the extended disco version. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. It's sad to think, I guess neither one of us wants to be the first to say. Wants to be the first to say goodbye. Zaterdagavond, de Night. Tot Terry, tezamen met Gypsy Man, met Barabartiri. Staat het hier natuurlijk in de lijsten, De tien boven beste platen van de dansvloed. En deze week staat hij op nummer 4. En dan voor muziek van Alan Walker, tezamen met Martin Garrix, met Elixir. Dat was tezamen DJ Soda. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk, niet getreurd, zometeen. Het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië... met DJ Kelly Voor nu nog een paar stukjes muziek te gaan. Ritney, Karakal, maar eerst hier Arne met uh, Beats Please. Ik zeg het zo meteen... na de break... FM. via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. RF FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10